De bond van belastingbetalers spreekt van een geweldige overwinning. DGD kampt met een storing. Sinds vanochtend komt er een stijgend aantal meldingen hierover binnen bij de website allestoringen.nl. Inmiddels staat de teller op meer dan duizend meldingen. Het systeem wordt onder meer gebruikt om bij de GGD afspraken te maken voor een coronatest of een inenting. In hoeverre de storing die afspraken treft is niet duidelijk. Ondanks de coronamaatregelen wordt er bij een kerk in Barneveld meerdere kerstvieringen gehouden. Bij elke dienst kunnen 650 mensen naar binnen. Bezoekers wordt niet gevraagd naar een QR-code, maar andere richtlijnen worden volgens de kerk wel gerespecteerd. De kerk zegt dat er afstand wordt gehouden en dat er een derde van de capaciteit in de kerk zit. Kerkgangers zeggen tegen Omroep Gelderland blij te zijn dat ze deze kerk, kerst toch een dienst kunnen meemaken. Er is nog steeds onzekerheid over het herstel van meervoudig wereldkampioenen op de baan en Nederlands kampioenen op de weg, Amy Pieters. De 30-jarige wilrenster kwam donderdag ongelukkig ten val tijdens een trainingskamp in Spanje en werd later op de dag geopereerd aan haar hoofd. Ze wordt de komende dagen in kunstmatige coma gehouden, vertelt wielerbond KNWU. De operatie is succesvol verlopen, maar de artsen kunnen nog niets zeggen over de ontstaande schade. Dat kan pas als ze haar laten ontwaken. Het weer bewolkt wat regen. Het is nu 6 tot 9 graden, maar in de loop van de middag wordt het kouder. Morgen op eerste kerstdag schijnt in het noorden de zon en blijft het vriezen. In het zuiden valt eerst nog wat winterse neerslag en daar wordt het ongeveer plus 2 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 dit is kerst met ZFM. Met nu nu. ZFM luncht. Even opnieuw. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik weekend, weekend. Twee meisjes op het strand. Ze lezen modebladen. Ze kijken in het rond. Ze dromen van een prins.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 Ja, dit was uh, Raymond van het Groene Woud. Twee meisjes. Mooi ja, nummer, hè? Mooi nummer, ja. Erg mooi nummer, inderdaad, ja. ja. Mooie piano, mooie stem. Dus uh, simpele tekst, maar erg mooi. Ja. ja. Wist jij dat Haarlems uh, Dagblad uh, de persoon van het jaar verkiest? En daar staan twee zandfotos in. Oh. De een is Kim Verschaik. Kim Verschaik is genomineerd voor haar initiatief je Moor. Oh. Hier doet, doet ze mooi werk voor minder bedeelden met een, uh, het wat makkelijker te maken. Ze verdeelt eten, kleding en speelgoed aan mensen... die het zelf niet of nauwelijks kunnen betalen. Alles wat Kim verdeelt, wordt geschonken door anderen. Ik wist niet wat ik hoorde toen het haarlem belde. Ik wist niet eens dat deze verkiezing bestond. Ik ben wel heel erg trots op. Maar ik doe het natuurlijk niet alleen. Wat ook te, dat kan ook niet. Het project is daar inmiddels veel te groot voor geworden. We zijn nu druk bezig met kerstpakketten te vullen. Het is ook een behoorlijke klus, vertelt ze. De ander die genomineerd is, is Paul Olieslager. Die hebben wij een keer in de uitzending gehad. Klopt, ja, van ja, het Joods het uh, ja. Paul Olieslager was net zo verrast als Kim Verschijk. Hij is genomineerd voor zijn werk... voor het Zandvoorts-Joods-Nationamen-monument. Ik werd gebeld door de verslaggever van het Haarlemse Ze Vertelde dat ik een nominatie had ik zei dat ik het niet alleen gedaan had en of het misschien de stichting zou kunnen nomineren. dat kon niet. het gaat echt om één persoon en niet om de groep personen. kreeg ik als antwoord. toen heb ik besloten om de nominatie uit naam van de stichting toch maar te accepteren. en je kan stemmen op ze via het ja. Haarlems Dagblad. ja, maar ik kan me herinneren vorig jaar hadden we ook een Stanfordse die over dementie bezig ja. was. Die is toen niet geworden, die is tweede, maar toen is ja. wel gevraagd om allemaal op te stemmen. Ja. Klopt, ja. Ja. ja. Nou ja, nu ook weer twee hele mooie ja, mensen goed. waar je op kan stemmen. En Pakke Moor zou vandaag hier zijn, hè? Als het niet ja. te druk had. Ja, maar die hebben het echt te druk. Die is met die kerstpakketten, dat zei, dat zei ze ook. Ja, en die wil ik toch zelf uitreiken. Dus het oh, ja, het okay. is zo'n ja, speciaal ja. moment. Ja. Dus uh, we hebben het over het jaar uh, heen. Oh, volgend jaar, dus jaar ook. Volgend niet. jaar nee. komt ze. Uh, Oké, okay, nou. Dan weten we ook of ze gewonnen heeft of niet. Ja, dat is ook wel waar. Ja. ja. ja. ja. Dus uh, op die manier. Ja, leuk voor haar. Ja. ja. Nou, dat is toch een hele eer? Ja, absoluut. Dus. Uh, alle twee de mensen zijn uh, mooie mensen om. Uh, ja, maar prak je mooi mooi ook een beetje als. Uh, uh, de voedselbank of niet? Anders uh, anders als voedselbank. Ik weet niet of je daar ook. ...moet overleggen of je het echt niet kan betalen of zoiets. Kijk, uh... oh, je mag er zo naartoe. Of komen ze bij jou? Uh, ik weet niet hoe ze aan hun mensen komen. Dat kunnen we allemaal vragen als Kim in de radio-uitzending. In de oh, ja, dus, maar bewaren uh... inderdaad. We gaan niet alles verraden. Nee. nee. <laughs> nee. Maar uh, ja. Had ze toch uh, in de radio-uitzending moeten komen... ...zichzelf een beetje promoten. Huh? Ja, nou, dat was ze ook eigenlijk van plan. Daarom huh? hadden we ook deze dag uitgekozen. Ze ja. zegt, dan is het bekend ook dat, uh, dat ik die uh, nominatie krijg. Ah, oké. Okay. Ja, maar... Ja. Uh, Helaas. Ja, ja, het is, ja het soms moet druk. je kiezen. Ja, ja nou, terecht dat ze dan uh, daarvoor ja. kiest. Dus, uh, oké, okay, weer een beetje Nederlands uh, geweld. Herman Vinkers en daarna Paul van Vliet. <klaars> Nelson Mandela die heeft een ex-vrouw, ja wie niet? <lacht> Zij je tini, mini, nee, tini dini tini, dini, dini, dini maar wie niet? O, die. <lacht> Seksualiteit is geen akkefietje, een nichterige moslim is een islamietje.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 Zij zei met oostelijk accent in haar stem Dit is een echte wonderlamp, verviefgoed mijn men Ach kom, zei Aladdin? een wonderlamp, gelooft u daar? Ik geloof in Allah en dat vind ik meer als uit. Vijf gulden zei u, kijk, dat is een prijsje naar mijn zin Maar wonderen, nee, daar geloof ik echt niet in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 Weggeworven door jullie en door mij. Goedenavond en welkom in Steveningen. Ja, mooi, Paul Vervliet. Ja, ja de, ik zei: volgens mij heb ik een WhatsApp gekregen. Dat hij toch een hele mooie. Ja, volgens mij was de kerstgedachte of zo uitsprak of over het hele corona gebeuren. Sorry, over het uh, kater gebeuren. We gaan even zoeken. Huh? Ja, ik, ga, ik, ik ga nog wel even wat dingen ja. doen. Ga ik verder met Robert Long. Liedje voor als ik er niet meer ben. Nou, dat komt uit.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 die nog wat aarde en wat bloemen op mijn graf hebben gestrooid en daarna kan het feest beginnen. Dus vul de glazen en bespreek mijn fouten mild. Denk aan me terug met wat vertederingen en deem. Mijn laatste feest, dus lach en dans hoeveel je wilt. Een maffidee, jouw feest waaraan je zelf niet meedoet.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 De lichtjes weer eens branden gaan Dan gaan we kijken naar het sprookje die we schaart. Nou, en wie was dit? Willy Walden Heel goed! <laughs> Heel goed! Ja Ja Mijn mooie Amsterdam Ja, Leidseplein Let's plan. Let's plan, ja. Dus uh, ik heb nog, uh, er staat een, een artikel in de Zandvoortse krant waar wij uh, afgelopen woensdag een interview mee hadden. Ja. En dat is met de luisterlijn. En uh, ook een heel artikel staat hier nu in de krant. We hebben afgelopen woensdag hebben we ze geïnterviewd Klopt. over de vrijwilligers die ze willen hebben en al dat soort dingen meer. Dus mocht u uh, vrijwilliger willen worden u wordt getraind en u wordt gecoacht. En, uh, Zeker. Ja. ja Alles. Het zijn diensten van vier uur. En je moet alle diensten draaien. Je moet alle diensten, diensten draaien. draaien. Ja, dus dagdiensten, avonddiensten en nachtdiensten. Oh, Oké. Okay. Ja, maar je geeft op wanneer je kan natuurlijk. Dus je ja. kan daar een beetje sturen. Ja. ja. Dus, uh, en we zijn nog even op zoek geweest naar uh, Paul van Vliet. Hè? Naar Paul van Vliet, ja. ja. En daar hebben we nu een, een nummer op gevonden. Drink op de mensen. Daar komt hij.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 Ik drink op de mensen die blijven vertrouwen, die van tevoren niet vragen voor hoeveel of waarom. Ik drink op de mensen die door blijven douwen, van doe het maar wel en kijk maar niet door. Ik drink op de mensen die alles verloren, die weg zijn gezakt en zijn ondergegaan. Ik drink op de mensen die daarna herboren, terugbleven vechten en weer op zijn gestaan.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 in red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 zo vol met smaart. Nou, mooi hè, die ken je ook wel natuurlijk Ja. Hè? Ook Amsterdams hè. Ja. André. André. Hij mag rusten in vrede. Ja, Dat doet hij ook denk ik. ja, ja. Ja. ja. Het was flink schikken voor de eigenaren van een monumentale woning in Bovenkaspel aan de Hoofdstraat. Toen ze gisteravond proosten op het betonnen vloer die net was gelegd, reed er een auto door de voorgevel. Ons hele bouwproject is stukgeramd. Hier zie je de gevel die helemaal kapot is, vertelde Michael Rietbergen, mede-eigenaar van het pand. Uiteindelijk is hij doorgeschoten naar binnen, waar ook de auto-onderdelen nog gewoon liggen. Uiteindelijk is hij met zijn kont tegen het hek van de buurvrouw gekomen. Vier eigenaren waren in de woning toen de twintigjarige automobilist met een slok op hun huis binnenreed. We zaten boven en ineens hoorden we een grote knal. Toen beneden kwamen, was het al gebeurd. Nou, zielig toch? Hartstikke zielig inderdaad, ja. Oh. Ja. Nou, een boer in Duitsland huwde zijn internetdate maar lang duurde zijn geluk niet toen hij merkte dat zijn bruid een man was. <laughs> Wolfgang Sober, oh. 55, uit Namburg... Uh, volgde het advies van een vriend. Omdat ik altijd maar uh, werken moet op het veld... heb ik geen tijd om uit te gaan. Een vriend raadde me aan om een internetdating te zoeken. Ik was dolplein toen ik Randy leerde kennen. Toen ik haar foto's zag, was ik meteen verkocht, vertelde Sober. Ze wist bovendien ook heel veel van het boerenleven. Ze was boerin geweest. Sober wist het zeker. Hij had zijn droomvrouw gevonden. En wilde meteen huwen. Na een kust en een knuffel was ik verkocht. Ik trouwde haar meteen. En tijdens onze huwelijknacht zag ik haar penis. Randy was, al, was een man. Ik was er kapot van. De enige leugen die wel waarheid is... zijn, zijn twee kinderen, besluit Sober. Toch twee kinderen? Ja. Ja, mannen kunnen ook kinderen verwekken. Ja. ja, maar niet bij die vrouw. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Dus maar die Ren die, die Randy had twee kinderen. Oh, daarvoor al. Ja. Ah. Ja, ja, ja, ja. Ja. Wat zal ik zeggen? Ja, ja, ja. ja. Nou, het kan nog gekker. Ja? Een 41-jarige aanstaande bruid uit nee. Portland... heeft twee weken geleden de bond gekregen van haar geliefde wilde de mooiste dag van haar leven. Wacht eventjes, moeten we even verder lezen. Kon niet gevonden worden. Kon niet ja. gevonden worden. Kut. Wie? Maar goed, die was, uh, die was dus getrouwd met een uh, hond. Dat kan toch niet? Echt? Zelfs in Amerika niet, denk ik. Zou het niet? Nee. Ik heb geen idee. Even bellen. Ja. Uh, Dat dus. oh, dus was een teleurgestelde bruid, dus die was volgens ja. mij. Even, ja. En er is ook eentje, een pasgetrouwde bruid was woedend toen ze hoorde dat haar man eigenlijk niet met de hamer met de getuige was getrouwd. <laughs> is toch ook leuk? <laughs> nou, ik weet niet. <laughs> dat is een leedvermaak, hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, tuurlijk. Maar ja, een beetje leedvermaak is ook dat wel mag, goed. Dat ja? mag, ja? Ja. Leedvermaak. Ja. Okay. ja heb jij goede... Nou, wat ga je doen met de kerst? Ik? Ja. Nou, vanmiddag komt mijn zoon, dus die moet ik ook, uh, ook wat doen. Morgen moet ik zelf koken bij Monique. En uh, tweede kerstdag gaan we naar de Schoonfamilie. Dat is een vol programma. Ja. ja. Mooi. En heb je nog goed nieuws voor deze week? Ik heb een uh, boosterprik gehad, dus voor mij is dat wel goed nieuws. Ja. Ja, ja ik moet nog. Of naar de vierde. Ja. Ja. Dus uh, nee, ik, heb, uh, ik heb de boosterprik nog niet gehad. Ik vond het heel soepel uh, verlopen, ja. ja, en goed georganiseerd. Heel veel uh, mensen die je aanwijzingen geven, dat vond ik wel, uh, wel goed inderdaad. Ja. Dus okay. Je kon overal terecht, je hoef uh, niet te zoeken of zo, heel duidelijk ja. In Leiden, in het ECC, dus uh, ja, nou, ook makkelijk hoe parkeren. hoe lang ben je erover voordat je er was? Ben je met de auto gegaan? Ja, drie kwartier ongeveer. Nou, dan ga je ja. lekker binnendor, via Volenshangen. Via ja. uh, en dan uh, via Noordwijk je en nog Katwijk. Heb je een paard gezwaaid? Wel gezwaaid, we maar ik heb geen paarden gezien. Nee, Die ja. staan toch achter het huis? Toch, ja, dat ja, he? ja. dus, kan ik niet zien. Tegen nee. de duinen aan staan die, hè? Ja. ja. ja. ja. ja. ja. Dus, uh... Goed, gauw door met Tol Hansen. En daar Salvador Adamo.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 Bexin. Bexin. Bexin. Bexin. You are so pretty. Big city, big city, big big You are Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe.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 Blanche solitude Tu ne viendras pas ce soir ineens afgelopen. Dat okay. was ademouw, ja. Zolang ze tijd gehad. Oh. Mag jij weer? Ja, nou ja, Europa die heeft een, een gruwelijke hekel aan het belastingparadijs van Nederland. Brussel wil op die manier een eind maken aan, ja en maken aan jaarlijks 20 miljard euro verlies aan belastinginkomsten. Waarvan ruwweg de helft aan lege brievenbusfirma's in Nederland valt toe te schrijven. Nederland staat al jaren bekend als internationale hulpdienst voor belastingontwijking. Samen met Luxemburg is ons land goed voor wereldwijd de helft van wat het IMF spookinvesteringen noemt. Hoewel het de bedoeling is dat de hele sector tegen het licht wordt gehouden... richt uh, Brussel zich uh, allereerst op bedrijven met veel over grensoverschrijdende activiteiten en vrijwel geen personeel. Al hun gegevens komen in een databank die voor Europese belastingdienst toegankelijk is. En daarna gaat het zeker bij lege brievenbussen, uh, massale blauwe enveloppen regenen. Bono, de Stones, Ronaldo en uh, Sakira hebben geen beste dag gereageerd. het Euro PvdA Europarlementarium Euro nee. van de belastingsspecialist Paul Tang. Ook zij hebben hun financiële belangen in Amsterdam en Luxemburg ondergebracht. Ja, ik vind het heel goed. Ja, ik vind het ook goed, ja. ja. Dus, uh, weet je, wel achter uh, mensen met een, uh, met een toeslagenaffaire aangaan... en niet tegen dit ja. soort figuren. Hm. Nee, vind ik ook hoor. Ja. Betalen. Betalen maar. Ja. ja. Nou, in Japan die gaat uh, geen... Uh, Japan heeft zich bij de landen gevoegd... die geen regeringsfunctionarissen naar de Olympische Winterspelen in Peking afvaardigd. Het land wil niet spreken van een diplomatieke boycott... maar riep China wel op vrijheid van meningsuiting en mensenrechten te, te respecteren. Moet ik me dan weer boos maken over het feit dat ze wel naar Pantar uh, <lacht> gaan... of uh, zal ik deze keer maar me inhouden? Jij ja. ja, mag kiezen. Hou je maar in. Ja, Hou ja. okay. nee, ik maar in, oké. Ik vind het terecht, hoor. Want het, het China moet zich aan de mensenrechten houden. Maar... Ja, maar het is zo'n halfslachtig iets. Het is zo'n halfslachtig. Ja, dat vind ja. ik ook, ja. ja. ja. Daar dus, ja, gaan we uh, het niet over hebben. Nee. Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in... Uh, Moon Jae in heeft oud-president Park geun Dat is die, die, die, die vrouwelijke... Uh, ja president geweest, gratie verleend. Park zit momenteel een twintigjarige gevangenisstraf uit... wegens corruptie, maar komt dus nu vrij. De Zuid-Koreaanse ministerie van Justitie... bevestigde gratieverlening vrijdag. Begin dit jaar oordeelde de Hoge Gerechtshof in Zuid-Korea... nog dat de 69-jarige politica tot 2039 vast moet blijven zitten... Park is de eerste vrouwelijke president van Zuid-Korea... werd in 2017 afgezet na massale demonstraties. Haar werd verweten dat ze haar vertrouweling Choi Su-sil... Uh, die geen deel uitmaakte van de regering... te veel invloed liet uitoefenen. Ook zou het duo hebben samengespeld om geld los te krijgen bij grote bedrijven. Het geld ging weer naar stichtingen van Choi. Ah, oké, okay. ja, ja, ja. Uh, mijn broekzak-vetzak uh, ja. dingetjes. Ik ben domme mijn nieuws in. Je bent nou Het komt goed uit, het is bijna tijd. Nog tien minuten. Nog tien minuten. Dus uh, we beginnen met uh, BZN. De laatste tien minuten. Een chanson d'amour. MUZIEK mm.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 Rien ne ressemblait à rien Tu avais perdu le goût de l'eau Et moi celui de la conquête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 fun Dit was het weer voor uh, deze week. Ja. Waar zullen we mee eindigen, Marja? Uh, met de top. één van de uh, kersttop 50 van ZFM Radio. Want binnenkort hebben we daar een uitzending over. Hè? Mm -hmm. uh, dus dat is Wem met Last Christmas. Of Eric Idol met Always Look on the Bright Side. Je mag kiezen. <laughs> uh, nou, doe maar Wem. Just Wem Ja, Ja. Yes, yeah. Ik ben eigenlijk wel voor Billy, uh, voor die andere, maar... Ja, je hoort het vaak gewoon. Ja. Uh, dus hier komt een, een nummer 1. Ja, het is een spoil, maar ja, het is niet anders. En wanneer gaan we dat uitzenden? Volgens mij eerste of tweede kerstdag of zo, hè? Ja, volgens mij morgen. Ja, hè? en dan onafgebroken gewoon 50, ja, 50 lekkere nummers, nummers naar elkaar. Dus ga luisteren morgen. En uh, ons uh, hoort u weer volgende week. Ja, op woensdag en op... Uh... Ook vrijdag. vrijdag. vrijdag. Ja, en woensdagavond. Dus, uh, ja. geniet... Als u nog leuke ideeën hebt voor, voor, uh, voor kerst, uh, voor de oudjaarsdag, nog goede wensen wilt doen of weet ik veel ja. wat, uh, ja. we zijn bereikbaar. En, uh, laat, het ja, ons weten. laat het ons weten. Oké. Okay. Goede kerst en tot de volgende week. Tot volgende week.